Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft in alle Britse kranten een paginagrote advertentie geplaatst. Waarin hij spijt betuigde over het afluisterschandaal. Zijn krant News of the World luisterde de telefoons af van prominente figuren en nabestaanden van geweldslachtoffers.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 Presentatie: Twan Huis en Mikke van der Wey. En welkom terug bij alweer het laatste uur van de nieuwsshow. Over ruim 20 minuten is recensent Arie Stormt gast voor de boekenrubriek. Arie, je hebt een stapel bij je. Wat heb je allemaal voor je liggen? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb wat mij betreft het zomerboek van dit jaar bij me. Misschien wel het, uh, een van de beste boeken van dit jaar: Ellen uh, Hollinghurst, een Britse heel Engelse auteur, kind van een vreemde, heet het boek. Ja, in, in Engeland wordt het toch groot aangekondigd al. Voordat het boek er was, stond er in The Guardian al een heel groot stuk van Blake Morrison, een collega-auteur, uh, The Country House and the English Novel. Het boek speelt zich af op het Engelse platteland in zo'n uh, groot, mooi huis. Mm. Uh, en dan wordt er al helemaal uitgepakt met wat, wat uh, in, wel, in de Engelse literatuur, welke rol dat soort huizen he, speelt. En, uh, en twee, we twee weken later kwam er nog eens de positieve recensie overheen. Uh, maar ik kende hem al van vroeger. Hij, is uit, uh, hij heeft uitgedeputeerd met de Zwembadbibliotheek. Maar goed, daarover later meer. Het is echt een prachtig boek, Ellen Hollinghurst. Dan heb ik een klassieker bij me. Een Nicolai e Gogol. Dode Zielen. Oh. Nou, uh, en omdat ik dacht. Ik moet ja, waarom zo... heb je opeens die Google bij Omdat het een heruitgave is? Nou, twee dingen. Uh, ik dacht, ik moet zoveel mogelijk moeilijk uitspreekbare namen of naag hebben. Dat lijkt me wel <laughs> aardig. En Russen, die zorgen daar wel voor. En er is een ander boek verschenen. En dat is het derde boek dat ik ga bespreken. Dat, is de, dat heet De Rode Belofte. Dat is door een Engelse journalist geschreven, Francis Pufford. En dat is iets tussen fictie en non-fictie in. En dat gaat over de Sovjet-Unie eind jaren 50, begin jaren 60. Dat ze er allemaal nog in geloofden, zeg maar, daar in de Sovjet-Unie. En, uh, nou ja, Kokol sluit er mooi op aan, want die, aan het eind van dode zielen uh, roept hij uit, hoe moet het verder met het arme Rusland? Nou ja, dat wordt in dit boek beantwoord. Nou, over twintig ja. minuten ga je in detail over deze boeken spreken. Uh, we besluiten de nieuwe show vandaag met een gesprek over een zeldzaam manuscript van de Britse schrijfster Jane Austen, dat deze week voor ruim 1 miljoen euro onder de hamer is gegaan. Literatuuronderzoeker Eva Overman die vertelt om welk manuscript het gaat... en waarom Jane Austen nog altijd zo populair is. Maar eerst beginnen we met een spraakmakende film over de baas van Frankrijk. Hoe heeft Nicolas Sarkozy het nou precies tot president van Frankrijk weten te schoppen? En waarom is hij precies in dezelfde tijd... na een huwelijk van 11 jaar gescheiden van zijn vrouw Cecilia? Rond deze twee pijlers is de nieuwe Franse film La Conquête... Opgebouwd. De Hongaarse immigrantenzoon werkt in de film voortdurend aan zijn imago. Grosseert in pakkende one-liners en weet als geen ander met prikkelende uitspraken de aandacht op zich te vestigen. Beginnend als underdog weet hij zijn tegenstanders zo steeds één stap voor te zijn. Over de opmars van de kleine keizer, zoals hij wordt genoemd, en de prijs die hij daarvoor moest betalen, gaan we praten met Nick Pas. Hij is universitair docent nieuwste geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, meneer Pas. U hebt de film gezien, hè, gisteren? Ja, ik heb hem, ja, ik hem he? ook gezien. Ja. Dat is altijd leuk, maar we moeten er niet zo over gaan praten. Uh, dat mensen uh, denken goh, uh, ik heb hem eigenlijk al gezien. Hebben mensen hebben hem nog niet gezien. Moeten ze er een? Ja, ik vind het wel. Ja. Het, is wel uh, nou, het is een interessante film. wat heel mooi laat zien hoe uh, politiek werkt in Frankrijk. En hoe uh, die, die, die macht, uh, hoe die politici daarnaar streven en daarmee omgaan. En vooral ook hoe ze elkaar de tent uitvechten. Uh, elkaar verraden. Uh, en en uh, dat hele spel, het theater van de politiek, uh, dat wordt heel mooi in beeld gebracht. Ja, zou het allemaal kloppen? Zou het allemaal zo gebeurd zijn? Zoals wij dat voorgeschoteld krijgen in die film? Nou, ik vind dat um, uh, Duranger, dus de, de regisseur zelf, zegt dat ze zoveel mogelijk op basis van feiten hebben gewerkt. He, ze hebben alles heel nauwgezet uh, mm -hmm. uitgezocht. Er is natuurlijk ongelooflijk veel geschreven de afgelopen jaren over uh, Sarkozy. En de manier waarop hij aan de macht is gekomen. En uh, de manier waarop hij ook politiek bedrijft. Um, en uh, heel veel scènes. Want de, de film zijn een opeenvolging van, van, mm -hmm. van scènes. Um, nou, die, die, die, die, die zijn rechtstreeks afgeleid uit wat er in de actualiteit inderdaad gebeurd is. Ja dus wel, maar er zitten ook heel veel gesprekken tussen Philippin en Sarkozy ja. in, of Chirac en Sarkozy. Ja. En ja, dat weet je natuurlijk niet wat er nee. gebeurt. Precies, de, de exacte woorden weet je natuurlijk nooit. Maar uh, er zit bijvoorbeeld een strandscène in uh, met, met uh, de Villepin en, en Sarkozy. Nou, en dat is echt ook wel zo gebeurd, dat Sarkozy... Beschrijf een beetje... die eens even, die scène. Nou, De Sarkozy en de Villepin hadden afgesproken voor een, voor een lunch... Uh, aan een strand, ergens in Noord-Frankrijk, als ik niet vergis. En nou, Sarkozy wacht netjes uh, met een kopje koffie uh, op het terras... En de die, uh, die maakt van de gelegenheid gebruik om zijn dus mooi gebruinde torso te laten zien. Er zijn natuurlijk tientallen journalisten bij aanwezig. En hij komt als een soort uh, Ursula Andrews komt uit zee opgerezen. En loopt zo dat strand op. En hij trekt alle aandacht naar zich toe. En dat is ook breed uitgemeten in, in de media. En, en Sarkozy zit er een, ja, een beetje als een sulletje bij op dat moment. Nou, dat zijn uh, uh, confrontaties tussen deze twee personen... die, uh, vind ik, in die film heel, uh, ja, heel waarheidsgetrouw naar, uh, naar voren zijn gebracht. Bij de wereldpremière in uh, Cannes werd er nog druk gespeculeerd... Uh, over de vraag of Sarkozy zou proberen bij de rechter... een vertoningsverbod van die film af te dwingen. Maar, ja, lijkt me niet nodig, hè? Nee, het is niet nodig en um, het, het zou misschien ook al kunnen... maar het is niet nodig en het, het zou ook ongeloofwaardig zijn. Want uh, zou ik wel zien dat komt natuurlijk in die film ook uh, bij uitstek naar, naar voren... is iemand die, als het ware, heel... Uh, transparant en heel direct wil communiceren. Uh, zowel in de politiek als uh, naar de Fransen toe. Uh, en dat is, uh, wat Frank ook al is dus gezegd... De meer, meer een Amerikaanse stijl die hij uh, heeft, uh, heeft ontwikkeld. Um, maar ik bedoel eigenlijk... hij wordt er helemaal niet uh, slecht in afgeschilderd. Nee, dat komt er nog een keer bij. Ik bedoel, hij uh, Eigenlijk is de film behoorlijk sympathiek. Ja, in uh, die Filipijnen, Chirac komen er veel slechter vanaf. Ja, dat ja, het... Zeker. Als iemand zich zorgen zou moeten maken... en een verschijningsverbod zou, zou kunnen eisen... zou ja. eigenlijk de Filipijn moeten zijn. Ja, dat die wordt een soort kwade genius afgeschilderd. Ja. Zullen we het hebben over het uh, liefdesverhaal? Wat een ja. grote rol speelt? Want iedereen weet natuurlijk nu... Carla Bruni, Sarkozy, prachtig fotomodel vroeger, zangeres. Wat kan ze eigenlijk niet? Maar het gaat natuurlijk om de vrouw die daarvoor aanwezig was... de aller, allergrootste liefde van Sarkozy, Cecilia. Hoe weet jij dat nou weer, dat dat de allergrootste liefde is? Nou... En Mieke, dat vraag jij nu. Ik heb wel eens in New York van Franse diplomaten gehoord. Ja? dat dit is echt het grote drama in de man's leven. Die, okay. Deze mevrouw, uh, ja, die was alles bepalend. En hij heeft uh, haar wel, heeft haar niet ingeruild. Zij heeft hem eruit gedonderd hè, uit het leven. Wat is, ja. wat is het verhaal hierachter? Nou, eerst hoe ze elkaar ontmoeten hè? Want dat is heel erg bijzonder. De dus Sarkozy was namelijk burgemeester van Neuilly, chique voorstad van Parijs. En uh, hij trouwde dus ook uh, uh, Stellen. En op een gegeven moment komt dus uh, Cecilia met haar uh, toenmalige partner uh, komt bij hem het stadhuis om te worden getrouwd. En Sarkozy trouwt haar dus. Een moment, tijdens die ceremonie valt hij dus, ja, ze legt koede de voeder, zoals ze het noemen in Frankrijk. Hij wordt verliefd. En, en zij voelt zich ook aangetrokken tot hem. En dat is eigenlijk het begin geweest van een affaire. On en die, en dat, dat, daar hadden ze film over moeten maken. Ja, dus dat, is, dat is dus in de jaren tachtig al. En dat heeft dus een, jaar, een aantal jaren geduurd. Zij is gescheiden, hij is gescheiden. Ze hebben elkaar ontmoet. En ze zijn getrouwd. En nou, dat was uh, ja, doch, doch, en toch de liefde van zijn dus leven. Ze was belangrijk ook voor zijn politieke carrière. Ja, Ze Zij heeft toch eigenlijk het, uh, het Elysée binnengedragen. Ja, dus zij, zij was uh, verantwoordelijk voor de anscenering van de campagne... de manier waarop hij zich moest presenteren. Ze was een, een adviseur, hè, dus stond gewoon naast hem. Uh, in de film komt het heel mooi naar voren dat uh, Sarkozy een van zijn onheb onhebbelijkheden... of juist wat hem heel menselijk maakt, is dus dat hij, hij snoekt graag. Nou, dat is een van die dingetjes hè, die zij steeds probeert bij hem weg te halen. Hij mag geen chocolaatjes eten en ga zo maar door. Um, dus zij stond heel dichtbij maar was heel belangrijk voor de manier waarop hij zich... Als kandidaat, als politicus profileerde, ook in die campagne, die verkiezingscampagne. Waar gaat, waar, waar gaat het mis dan voor, mevrouw Cecilia. En, uh, in en in de film wordt gesuggereerd uh, dat zij uh, uiteindelijk er helemaal niet op uit is. Dus helemaal geen zin heeft om uh, first lady te spelen. Om op dat podium, het allerhoogste podium in Frankrijk, uh, naast de Sarkozy te komen, komen te staan. Ze heeft ook een lover in, in New York, hè? Ze heeft een ja. vriendje. Dus dat, dat, zou, dat, dat zou ook een dat, dat, nou, dat er een, een, een, een andere liefdesaffaire doorheen speelt. Ja, maar dat, speelt, toch maar... is dat een beetje ongeloofwaardig. Want ja. dan denk ik, al die tijd is hij leider van zijn campagneteam... En dan weet ze toch waar ze op uit is. En dan is het zover. Ja. En dan wil ze het eigenlijk niet. Dat ja. vond ik een beetje onlogisch. Nou, ze komen er ook niet helemaal uit. Hè? Want um, um, waarom gaat ze bijvoorbeeld terug uh, naar Sarkozy? Hè? Dus eind 2006 breken ze. Uh, zij gaan met haar lover ervandoor. Uh, hij is in alle staten. Want ja, die campagne dreigt uit zijn handen te glippen. Hij is natuurlijk niet meer geloofwaardig als politicus. Uh, alleen... Als um, iemand die zijn vrouw niet in bedwang heeft, kan geen land leiden. Die kan geen land leiden, zegt de Philippine. Um, um, en, en het wordt ook nooit echt duidelijk waarom zij nou terugkomt... om voor hem die campagne te winnen en hem in het Elisee te helpen. Maar waarom dan? Want zij wil dat zelf niet. Uh, is zij, gunt zij hem dat dan nog? Uh, dat is een beetje, blijft een beetje hangen. Heeft ze daar zelf ooit iets over gezegd? Want ik heb wel eens gehoord dat ze echt in de anonimiteit verdwenen is in New ja, York. Ja, ze is helemaal weg, ja. Er is in die tijd wel een, een, een boek verschenen, een, een biografie van Cecilia... Uh, maar die is eigenlijk nooit verschenen. Dus dat is, uh, dat is tegengehouden. En daarin zouden wel een aantal onthullingen uh, zijn gedaan. Maar nou, dat is dus eigenlijk ook uh, niet duidelijk. Maar dus haar kant van het verhaal, uh, ja, daar wachten wij nog op. Het is toch wel bijzonder, want het gebeurt niet vaak dat er een... Uh, misschien wel voor het eerst dat er een film wordt gemaakt... over uh, het leven van een nog zittende president. Ja. We, weet je waarom die Duringer dat zo graag wilde? Um, wat hij graag wilde is inderdaad de eerste keer, ja. en dat is ook denk ik uh, uh, een van de van de sterke punten van de film. Hè. Dus, dus dat maakt de film op zich al uh, waard, uh, afgezien van alle kritiek die je op kunt hebben, filmisch en zo. Um, hij was zelf heel erg geïnteresseerd in het. Laten zien van die theatraliteit. Van die Franse politiek. Uh, dus wat ik net zei. Ja. Uh, hoe ze met elkaar omgaan. Uh, in, hoe, in, in welke mate Frankrijk nog steeds eigenlijk. Politiek gezien een hofcultuur is. Met clans, Met fracties. Met uh, die elkaar bekampen. En uh, de strijd om de macht voeren. Dus dat wil hij in de eerste, eerste instantie laten zien. En daarvoor is het natuurlijk. Deze zaak en Sarkozy zijn natuurlijk prachtige voorbeelden. Maar daarnaast. Uh, en dat is misschien eigenlijk zijn eigenlijke uh, agenda. Uh, wilde hij ook laten zien hoe uh, het, het politieke spel en ook de politieke taal uh, enorm is uh, verruwd... Uh, de afgelopen jaren in Frankrijk. En daar is natuurlijk Sarkozy, in, althans zijn ogen nou, het toonbeeld van. Het uh, is dus een uh, directe manier van communiceren, uh, meer populair taalgebruik, uh, ook op het allerhoogste niveau. En uh, denk ik die beruchte, beroemde uitspraken van hem over uh, jongeren in de voorsteden. Uh, dat is allemaal tuig, rakije. Nou, en dat was eigenlijk tot dan toe politiek gezien, als je het hebt uh, politiek en hoe politici zich uiten... en zich opstellen... Uh, nat dan. En dat verandert eigenlijk... Met, uh, met Sarkozy. En dat is ook een aspect... dat hij met deze film... Uh, ja, aan de orde wil stellen. Helpt die en... film trouwens, want hij was natuurlijk razend populair... toen hij gekozen werd Sarkozy. En nu is zijn, ja. uh, zijn waarderingscijfers zijn volgens mij... beneden het nulpunt ongeveer. Ja. Wat doet deze film voor zijn herverkiezing? Want hij wil voor de volgende termijn natuurlijk. Ja... Ik denk, ik denk dat de film niet zoveel zal doen. Uh, wat ik begrepen heb in Frankrijk is dat de film. Het is geen kassucces, het uh, slaat niet echt nee, aan. Ik begreep ook dat het kwam omdat toen net die Strauss-Kaan affaire losbarstte. Dus toen ja, is hij een beetje weggezakt in de aandacht. Ja. Uh, Kel, ja. <laughs> ja. Ik denk wat, wat, wat een grotere rol zal spelen als je het dan toch hebben over vrouwen en, en Sarkozy, is natuurlijk de zwangerschap van ja. Carle ja, ja. uh, Die in, in oktober zal bevallen. Is er een en... tweeling of, of eentje? Want er wordt ook gespeculeerd. Ja, je het weet, dat is, met... ja precies. Dus dat zou een tweeling zijn. Uh, niet helemaal duidelijk. Maar dat, dat gaat natuurlijk politiek nog uitgevent worden. Nog even iets anders. Hoe, hoe, hoe vind je dat uh, hij uh, dat doet, die, uh, die acteur? Even kijken hoe heet hij: Denis Podalides. Ja, Podalides. Ja, ja, ja. Podalides. Hoe doet, doet hij het? Nou, ik vond dat hij het niet slecht deed. Uh, dus Had je het idee, ja, ik kijk naar Sarkozy? Uh, qua, qua de intonatie en zo wel. Um, um, wat mij betreft had hij nog scherper mogen aanzetten. Er uh, zit natuurlijk nog meer dynamiek en gif in, uh, in Sarkozy. Um, Kijk, Portalides is uh, in Frankrijk wel een bekende acteur, vooral van toneel, en heeft heel veel uh, tweede rollen gespeeld in, in, in films. Dus hij is een, op zich wel een bekend figuur in, in Frankrijk. Um, een goed acteur in principe. Um, uh, maar hij had zijn rol had hij, uh, had, had, had nog meer, uh, um, sterker mogen aanzetten. In welk opzicht? Nou, dus in, in, in, de, in, in de, de woorden, in de gebaren... in de manier waarop hij zich presenteert... de toespraken die hij houdt... de, de conflicten... Uh, ja, Sarkozy is toch een gifkikkertje... en, en, en ja, dat, dat dat er nog iets meer... Uit dat komen. af en toe wordt dat ook wel duidelijk, hè? Hij, hij belaft die Sicilia op een gegeven moment ook heel erg af. ja. Hè? Zeker, dus, uh, ja. En, uh, het zal hij met Carla toch niet durven, denk ik? Dat weet ik. <laughs> dat weet ik niet. Nee, ik las ook dat die, die, hij. Uh, wat had het over die regisseur? Dat hij zei ik, dat hij heel erg wilde benadrukken. dat... Want je ziet dus ook dat hij. Dan uh, zit hij te lunchen met de en, uh, en, en Chirac. En dan zit hij gewoon als een bootwerker. Zit hij gewoon uh, pff, dat eten naar binnen te ja. haffelen. Hè? Ja. En dat, dat, dat, dat hele hele chic wat daar zit. Prachtige ja. omgeving en zo. Uh, ja. Die zitten allemaal keurig te lunchen. En dat, dat verschil, hè, die, die lage kom af, ja. terwijl die Filipijnen die volgens mij nou ja, toch iemand... Heel aristocratisch. Met, me, precies, jou, met een, een gouden lepel in zijn mond geworden. Ja, ja. Nee, maar dat is ook Sarkozy, dat is op zich wel goed gedaan. Ja. Hij, uh, hij heeft ook eigenlijk hij is wars van dat soort etiketten, hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld, als hij zijn snoep komt. Uh, hij heeft nou, zijn tafelmanieren. Dat is allemaal niet uh, zoals het zeg maar, in een hofcultuur zou, uh, zou worden gewenst. Uh, nou, en hij is heel direct. Maar dus, toch hebben die heeft steeds die vrouwen nodig om hem een beetje te polijsten. Dat deed hij Cecilia al. Ah. En Carla ja. Bruni, dat is een bekende anekdote. Die ja. vond dat zijn Rolex-horloge zo ordinair ja. was. En die heeft er een, een Philip Patek, dat heet het geloof ik. Zo'n heel duur horloge heeft ze voor hem gekocht. Ja. Ze proberen allemaal nog een beetje een presidentieel figuur ja. van hem te maken. Ja. En hij heeft die vrouwen ook nodig. Hè? Dat maakt de film natuurlijk ook heel erg duidelijk. En uh, anders dan, dan is hij helemaal verloren. Hè. Dus hij heeft, dat is een soort klankbord, maar ook als een, uh, niet als een, als een klankbord een referentie, maar ook als een, ja, een soort om te sparren en om zichzelf als het ware, denk ik, nog enigszins overeind te houden en in toom te houden. Uh, heeft hij is het de, de, de woorden van Napoleon Bonaparte? Dat zegt iedereen, hè? want dit is hem weer. Nou, Klein mannetje. Nou, volgens mij heeft Napoleon wel iets meer teweeg gebracht. Uh, bovendien was dat ook wel een echte dictator natuurlijk. Dus um, ja, ze zijn snel gemaakt, dat soort vergelijkingen. Ze laten vooral zien hoe uh, ver die tradities in Frankrijk uh, rijken eigenlijk. Hè? Dus dat, dat die, die vergelijkingen kunnen worden gemaakt, twee, driehonderd. Uh, jaar geleden uh, terug. Uh, of die in stijl en, en de manier waarop hij zich presenteert en politiek bedrijft, of die daarin vergeleken kan worden met, Nap met, met Napoleon, oh, dat, dat, dat denk ik niet. Dat waren toch twee heel verschillende uh, types. Bovendien gaat hij natuurlijk niet uh, Europa veroveren. Uh... Nee, want het is nog maar de vraag of hij die, die tweede termijn krijgt. Precies, ik begrijp dat ja. Marine Le Pen, hè, de vrouw is die steeds meer Franse kiezers voor zich ja. weet te winnen, uh, hoe, hoe komt het dat Sarkozy haar uh, opkomst niet af kan remmen? Um, ja, het is even een hele andere kwestie, maar ja, nou, dat is het fenomeen Marine Le Pen. Um, een tijdje geleden was er een groot avondvullend interview met haar, de Franse publieke uh -huh. zender met uh, met Pujadas, bekend uh, journalist in Frankrijk. Um, en uh, nou, ze werd aan alle kanten werd ze aangevallen, hè? dus op haar programma, economisch programma, op uh, haar ideeën. Uh, uh, ze wil Frankrijk uit de euro halen. Frankrijk moet een soort, soort autarkisch geheel weer uh, gaan functioneren. Nou, allemaal hele zotte uh, wilde plannen. Um, maar het is heel moeilijk om haar in, uh, in discussies uh, af te remmen. En om haar uh, als het ware onderuit te trekken. Ze is bijzonder begenadigd als spreker. Uh, ze kan heel goed debatteren. Uh, ze luistert helemaal niet naar haar uh, gesprekspartners. Ze heeft gewoon haar eigen uh, idee en, en uh, programma. Uh, en alles wat aan kritiek voor haar voor de voeten wordt geworpen... dat uh, veegt ze weg. Zo van: U heeft het niet begrepen, u heeft de cijfers verkeerd geïnterpreteerd. Uh, nou, u bent zelf een, uh, niet, uh, niet democratisch. Knettergek. Ja, knettergek. En dan, Klinkt als. <laughs> en, dan, en dan gaat ze zelf... Uh, dus... Um, Um, maar wat ze dus in tegenstelling tot haar vader, uh, waar ze vanaf blijft, is bijvoorbeeld het, het hele vuigen, het, het antisemitisme, het, echt het racisme, wat natuurlijk aan Jean-Marie Le Pen wel kleefde. Ja. Hè? Hij is natuurlijk herhaaldelijk veroordeeld, hè? dat soort zaken. Dus zij maakt als het ware, en dat is haar strategie, Front National uh, opent ze voor grotere kiezersgroepen. En dat is eigenlijk het omgekeerde wat Sarkozy in 2007 heeft gedaan bij de vorige presidentsverkiezingen, waarbij hij als het ware de Front National kiezer naar zich toetrok. He, dus met zijn uh, programma over veiligheid, over immigranten. Uh, en het gevaar is nu natuurlijk dat hij die kiezers... die natuurlijk heel belangrijk waren voor zijn verkiezing... niet meer kan trekken, omdat die gewoon in het kielzorg van Marine Le Pen blijven. Waarbij zij misschien nog wel uh, meer uh, kiezers gaat, gaat trekken. Dus dat is een beetje de, de, nou, een van, van, de, van de issues, denk ik, komend jaar. Dus hoe, hoe gaat dat zich nou ontwikkelen? In hoeverre slaagt Sarkozy erin om toch... Uh, ja, Marine Le Pen uh, de pas af te snijden. Zit er nog een dramatisch vervolg uh, op deze film? Zou je nog een tweede film kunnen maken over zijn periode als president... en met Carla Brunioff ziet u, is het afgelopen hierna? Wordt hij uh, voorbijgestreefd door Le Pen? Nou, voorbij denk ik niet. Uh, ik denk dat over Sarkozy, dat, dat je er zo vijf films over kunt maken. <laughs> ja, dus, dus ook ja, dus over sowieso die hele relatie met Bruni, uh, de manier waarop hij uh, ook uh, zich als een populair uh, politicus uh, uh, heeft ontwikkeld. Um, uh, nee, dus dat, die, die saga die is nog lang niet uh, voorbij. Zou die, zou die Cecilia gaan kijken? Hè? Dat vraag ik me dan af. Ja, die gaat hem zien. Vond, uh, <laughs> ja. Incognito. Ja. Ja. Carla Bruni mag hem niet zien, hè, van, van uh, Saukouzien, maar die gaat natuurlijk ook kijken. Ja, ze gaan ze alle... Volgens ja, mij heeft Elise die film al lang gezien. Dus ja. Maar ja, goed, maar de, ja. voor die, van die film heeft hij niks te vrezen. Dat kunnen we toch wel vaststellen. Nee, heeft niks in nee, tegendeel. In tegendeel, precies. Goed. Uh, hartelijk dank. We spraken met okay. Frankrijk-kenner en universitair docent Niek Pas. Het ging dus over de nieuwe Franse film La Conquête, hè, De verovering. En de film is uh, te zien in twaalf bioscopen in Nederland. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd op de site rechtnieuwshow.nl en dan nu? Plaatje geloof ik hè? Ja. Nou. Hoor het. Alle Brunina oh, ja. Fluistermeisje. Il semble que quelqu'un <middels> ait convoqué l'espoir. Que mes bras soient devenus des ailes qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres dé résonnent, ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, les plus chante doucement, et même les réverbères ont un impatience, et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse, et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses, je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse, et je chante pour toi la seule de toutes les choses, qui veille d'être là, qui veille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures s'envolent volage. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Oh les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages.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 ja, dat was natuurlijk Carla Bruni. Leuk dat we die nu even gehoord hebben. Lamoureuse. Zou ze het op zichzelf hebben? En ja, Zou de ze president ze steeds verliefd natuurlijk. zijn op hem? Ja, je weet het allemaal niet. Ja, ze krijgen nu kinderen. Wat, wat, wat ja, bedoel dat, je daarmee? Ja, dat bedoel ik daarmee. Nou ja, <tus> <tus> zouden ze het dan nog spannend hebben als ze er straks een tweeling hebben... en je moet het land besturen, is het natuurlijk hartstikke druk. Ja, nou goed. Adi. Ja, um, Ari. ja. Goedemorgen. Dat heb je ook spannende verhalen? Ja, heel spannende verhalen. Goed. Maar ik neem jullie eerst even een paar uh, ah, jaren een terug. Storm, dames en heren, gaat de boeken. Ja, ja, dat gaat gebeuren. Uh, nou, ik heb voor me liggen nu Nicolai Gogol. Een klassieker natuurlijk, dode zielen. Uh, ik zal meteen even de vertaler noemen, want dat wil, dat wil men graag. En dat is ook terecht in dit geval. Arthur Langeveld. Het is een nieuwe uitgave, verschenen bij uh, Atheneo Polak en Van Gennep. En er zit ook een interessant nawoord in van die vertaler. Maar ook van Marente de Moor. En ze wil nooit dat ik zeg de dochter van, maar dat ga ik nu toch zeggen. Inderdaad, de dochter van ja. maar dan waar, mag ze? Ze wil niet altijd, nou ja, maar de toch dochter niet, zijn. Toch, je, de, hè, als je hetzelfde beroep hebt, dan wil je dat toch. Nou, eh, daar, oké, Doe ja. dat dan ook niet, oh. als je dat niet wil. Ja, maar toch, de, de luisteraars thuis denk ik, Margit de Moor, bekende naam. Hmm. Uh, Oké, okay, ga, ga uh, Nou, Gogol, je hebt de grote 19e-eeuwse Russen, Dostoevsky, pathetiek, ook wel humor, maar vooral veel ellende, schuld, uh, mm -hmm. schuld en boete, misdaad en straf. Tjechov, het kleine anekdotische verhaal, uh, Nou, noem ze allemaal maar op. Gogol is de geestigste van de 19e-eeuwse Russen. Uh, Dode zielen, voor wie het nog niet gelezen uh, heeft, en dat, dat zijn verrassend genoeg nog uh, vrij veel mensen, is een van de grappigste boeken die je ooit zult uh, lezen. Uh, en dat zit. Aan allerlei, uh, dingen, uh, het komt aan allerlei dingen, dat komt door allerlei dingen. Onder andere doordat Gogol zo'n prachtig uh, observator is... en allerlei kleine, grappige details in die boeken gooit. Uh, meteen al in het begin is het raak. Uh, de hoofdverzoon komt aan bij een hotel in de couverdementstad N. En uh, nou, die kijkt op straat en dan ziet hij een uh, jongeman. En die draagt een korte pantalon, staat er dan... en een jas met zwaluwstaarten in een poging modieus te zijn... met eronder een frontje. Mm -hmm. waarop een speld uit Tula prijkte met een bronzen pistooltje. Nou, moderne vertelwetten uh, die, uh, schrijven nu voor dat dit bronzen pistooltje en die speld uit Tula een heel erg belangrijke rol... in de roman moeten gaan spelen. Uh, die komt nooit meer terug, dat, uh, dat bronzen pistooltje in het hele boek. Ik noem het daarom omdat, daar, uh, omdat het wel grappig is... er is een hele discussie naar aanleiding van dat bronzen pistooltje ooit ontstaan. En zelfs uh, is er een essaybundel uit verschenen van Maarten het Hart... met de titel Een daspelt uit Toela. Mm -hmm. Waarin Maarten het Hart uh, bepleit dat er in romans... zoveel mogelijk nutteloze details voorkomen. Dingen waar je niets aan hebt, maar uh, die wel leuk zijn om te lezen... En zegt hij, en dat is waar wat Kogel betreft... Uh, al die nutteloze details zorgen er juist voor... dat het een soort levensechte wereld wordt. He, want in het echte leven zie je ook de hele tijd dingen... die je verder nooit meer terugkeren in je leven. En dat zorgt ervoor dat het zo'n levendagboek is. En het is waar. Nou ja, het, het gaat maar door wat dat betreft. Uh, iets verder uh, komt er iemand binnen met een kip... gewikkeld in blauw papier. Dat blauw papier dat heeft verder ook geen enkele betekenis... maar Kogel noemt dat allemaal maar. Nou, Dat is het eerste waarom die bekend is, he, behalve dat geestige. Dat zijn die details. En verder is het ook nog een echte 19e eeuwer. Zo'n echte Rus. Die werkt met zo'n alwetende verteller. He, dan kun je zeggen, dat is onhandig gedaan, dat doen we niet meer. Of, er wordt zelfs gezegd, dat is juist heel erg modern... want op een soort uh, metaniveau, er wordt iets over het boek zelf gezegd... door een verteller. Uh, hoe het ook zij, het werkt in dit boek heel erg grappig. Wat, wat hij de hele tijd doet, is hij, hij introduceert een personage... of hij beschrijft iets en dan komt er puntje, puntje, puntje, zet hij het hele verhaal stil... en dan komt er zo'n zin, en ik moet er zelf erg om lachen. Maar hierover komt de lezer langzamerhand en te zijner tijd meer te weten, als hij tenminste het geduld heeft om dit verhaal, dat zeer lang is, en zich steeds wijder en breder vertakt, naarmate het dichter komt bij het einde, dat de kroon op het werk zal zijn, verder te lezen. Nou, die zin is alleen nog al prachtig, hè, maar, uh, wat, wat, wat, ja, het is een heel geestige zin, maar uh, Gokel, deint ze dus niet voor terug om af te doen, het verhaal helemaal stil te zetten, en dan krijgen we een verhandeling over dit of dat. Gebeurt dat nooit meer dan in de moderne... Nee, eigenlijk niet meer. Het is in discrediet geraakt uh, doordat uh, die, die alwetende vertellers het misbruikten zeg maar uh, om een Commentaar op het verhaal te geven in die zin dat ze het gedrag van de personages gingen afkeuren. Mm. Dus als iemand overspel pleegt of zo in een boek. Uh, ja, dat, dat vond hij natuurlijk wel fijn om te beschrijven. Maar voor de lezers uit, de, uit die tijd moet je er dan toch meteen met een uh, vingertje bij zeggen. Ja, dat mag natuurlijk, moet u niet na thuis nadoen of zo. Hè. Of dat, uh, mm. nou, daardoor uh, gebeurt dat eigenlijk niet meer. Mm. Maar zoals Kokel het doet, is het fantastisch. Zou je hopen dat het weer uh, gebeurde? Mm. Maar sowieso, dit boek. Uh, verschillende taalregisters zitten erin. Uh, van volkstaal tot heel van die heel ingewikkelde zinnen. En, en daarom. Daarom heb ik het meegenomen? Niet alleen omdat er een nieuwe uh, uitgave is... maar uh, omdat ik het als mooi opstapje voor het, naar het volgende boek kan gebruiken. Aan het eind van, de, van het boek... Nou, aan het eind van deel 1, deel 2 mm -hmm. uh, heeft hij gedeeltelijk geschreven... en deel 3 is hij uh, gelukkig nooit aan toegekomen... want hij wordt steeds slechter naarmate het boek voort. Maar deel 1 is helemaal puik. Aan het eind van het boek uh, vraagt hij zich af hoe het verder moet... met, uh, met het arme, arme Rusland. Oh, ja. uh, ik, ik zal de plot daar, die, die is waarschijnlijk wel een beetje bekend... of iedereen heeft wel een beetje gehoord hoe het in elkaar zit met die dode zielen, Maar eigenlijk is het te gecompliceerd om het in twee zinnen samen te vatten. Dat doet er ook niet zoveel toe. Aan het eind, uh, uh, dan, dan schrijft hij dit... Uh, uh, Rusland, waar snel jij heen? Geef antwoord. Er komt geen antwoord. Betoverend, tinkelende klokjes. De lucht huilt en wordt door de wind aan flarden gereden. Alles vliegt voorbij. Alles wat er maar op aarde is. En andere volkeren en straten doen verschrikt een pas opzij... en maken ruim baan voor dit prachtige Rusland dat eraan zit te komen. Nou, Dat is natuurlijk heel anders uitgepakt. Dat was uh, Dode ziel van no Kogel. Mm -hmm. en Er is een heel... Ja, een heel interessant boek verschenen. en uh, Dat is om, ook weer om allerlei redenen interessant. En dat boek heet De Rode Belofte. Het is geschreven door Francis Spufford. Dat is een uh, voormalig uh, journalist van de, uh, van de Sunday Times. Dat is een Engelsman. En uh, in de Engelse pers verschenen na dit boek kritieken. Uh, en daarin stond het enige probleem wordt... welke prijs moeten we dit boek geven? Voor fictie of voor non-fictie? Want het zit op het grensgebied van die twee. Uh, wat er verteld wordt in het boek, De Rode Belofte... hoe de Sovjet-droom werkelijkheid leek te worden... is het... Uh, zegenvierende verhaal aanvankelijk van de Sovjet-Unie. Tenminste, zo denkt iedereen erover lijkt het in de Sovjet-Unie. De bewoners uh, denken er zo over. De plan-economen lijken er zo over te denken. De, de politici. Khrushchev speelt een voorname rol in het boek. Die heeft er zeker een tijdje heel erg in geloofd. En die uh, Spuffert zegt dan ook... Uh, wat ik beschrijf is, ja, het is niet zozeer de waarheid. En het is ook niet onwaar, maar het is een sprookje. Je zit echt een sprookje te lezen. En dat werkt heel erg goed. Want je kruipt in de huid van die mensen en in de hoofden van die mensen... die allemaal in dat sprookje geloven. Natuurlijk uh, is het uh, aan het eind van het boek een beetje afgelopen met het feest. Maar is het gebaseerd troon... op feiten? Of, of heeft hij nou, mensen geïnterviewd? Of verzint hij het zelf? Nee, dat is, dat, is, dat is wat er enorm aardig aan is. Hij, uh, er zitten telkens tussenstukjes in waarin hij uitlegt hoe de situa historische situatie is. En wat hij gaat doen. Hè, dus hoe het uh, echt uh, uh, uh, uh, allemaal speelde. Het sluit goed aan bij de film die we net hadden. Want uh, vervolgens kruipt hij in de hoofd van hoofdrolspelers zoals maar ook uh, mensen die hij uh, verzonnen heeft. Dat eh, is onbelangrijk, of tussen aanhalingstekens onbelangrijke mensen. En achterin zit een notenapparaat van zo'n 100 bladzijden. En daarin legt hij precies uit wat hij verzonnen heeft en wat er echt is. En dus het is gebaseerd op feiten. Hij beschrijft bijvoorbeeld de grote vleesopstand in 1962, zeg ik uit mijn hoofd. De vleesprijzen gingen opeens omhoog. Dat was een gevolg van de Plan Economie. Ze hadden de keuze tussen de prijzen omlaag, maar dan ligt er geen vlees in de winkel of de prijzen omhoog en niemand kan het kopen. Dat was een beetje de. Daar kwam opstand tegen, die is bloederig neergeslagen. En daar heeft de fantasie het een beetje overgenomen. Want er zijn heel veel verhalen over. Hij legt ook uit voor welk verhaal hij gekozen heeft. En dat zet hij dan neer als een spannend verhaal. Dus, dus ja. Als je het boek uit hebt of denkt te hebben... dan komen nog die honderd bladzijden noten... En ja, die heb ik ook weer gefascineerd gelezen... omdat hij daarin uh, zegt van ja, dit personage heeft nooit bestaan. Dan mag je zelf gaan controleren wat waar is en wat niet. Ja, ja wat waar is en wat niet Vermoeien. waar is en hoe hij dat gedaan heeft. Dus de bewondering neemt toe voor de... Nou ja, Khrushchev is bijvoorbeeld uh, in 1959 echt in Amerika geweest. Hij heeft daar uh, Nixon uh, bezocht. Dus dat legt hij ook uit. Maar vervolgens kruipt hij in het hoofd uh, van deze uh, Khrushchev. En uh, uh, die blijkt Nikita Khrushchev, die kent iedereen wel, denk ik. Ah, ja. het niet, uh, toe te die nou, en dan vindt hij het allermooiste aan Amerika, vindt hij dit... En ja, daar bestaat wel wat historisch materiaal over... maar dit heeft hij toch wel voor een groot gedeelte verzonnen. Uh, en dan vraagt hij aan zijn secretaris... wat doet die man daar, die Amerikaan? Hè? Ze kijken door er het raam, wat doet hij? Mm. Nou, die verkoopt een typisch Amerikaans gerecht. En dan herkent Kroetjof en zegt hij, dat ken ik. Dat is een stalletje voor hamburgers, nietwaar? Je bent waarschijnlijk te jong om het je te kunnen herinneren... maar voor de oorlog hadden we in Moskou en Leningrad ook zoiets... Jan had een inspectiereis gemaakt op het gebied van voedingstechnologie, vooral naar Frankrijk, om daar het geheim van de champagnebouw te ontdekken, maar ook hierheen, en hij kwam terug met ketchup, ijs en hamburgers. Moet je kijken, moet je kijken, het is zo'n goed idee. Hij pakt een platte schijf gehakt, helemaal op maat gemaakt, en bakt die snel op de kookplaat voor hem. Een paar seconden, klaar. Hij legt hem tussen twee ronde stukken brood, ook al op maat gemaakt. Dat is dus wat hem zeer aanspreekt in het hele, aan het hele geval. Ook al op maat gemaakt. Voegt dan ketchup of mosterd toe uit de flessen die rechts naast hem staan... zodat hij er gemakkelijk bij kan. En de maaltijd is klaar. Bijna zonder te wachten, het is net een lopende band. Nou, Dat vindt Khrushchev dus het allermooiste van Amerika. En hij informeert dan ook naar de prijs van die dingen. En dan blijken die dingen eigenlijk helemaal niks te kosten. Een hamburger is een van de goedkoopste voedsel. Dat gelooft hij niet. He, dat, dat Daar moet zware Amerikaanse subsidie op hebben gezeten. Of uh, negers moeten uh, mishandeld zijn ervoor. Of, uh... Is hier nog een verhaal dat hij nog heeft rondgescheurd... in een, uh, in een mooie Amerikaanse slee uh, bij Cam David? Die, die, die... Ja, die dingen die staan er allemaal in. En het, het leuke is inderdaad dat Kroesif telkens heel erg onder de indruk is. Hè, maar dat niet, niet wil laten merken. Hè. Nou, Dit lijkt wel aardig, zegt hij dan. Maar wij in, in Rusland hebben dit of dat. Op een gegeven moment spreekt hij ook de massa toe. En dan zegt hij, ja, jullie Amerikanen denken er al een beetje te zijn... Hè, met dat kapitalisme. Uh, maar goed, we hebben werk voor iedereen. Dus kom naar ons. Hè. Mm. En dan wordt hij uitgejouwd. Uh, nou ja, het, uh, het is echt uh, een heel uh, grappig boek om te lezen. En ook natuurlijk uiteindelijk wel een tragisch boek. Omdat uh, ja, de, de, de rode belofte komt er helemaal niet uit. Dus aan het eind is het ook heel spannend om te lezen waar dat uh, misgaat. Je kan het wel een beetje aanvoelen. Maar, maar wat, wat er heel erg knap aan is... Is, behalve wat ik al verteld heb, is hoe uh, deze Francis Spufford in het hoofd van al die personages kruipt. En, uh, en laat zien hoe je ook kunt denken. Zal is ik hij correspondent zeggen. geweest of heeft hij een, een diepe kennis van, uh, van het land? Of schrijft hij het gewoon vanuit Londen in zijn uh, uh, Volgens mij schreef hij het uh, vanuit, uh, vanuit uh, Londen. En heeft hij gewoon een hele stapel boeken uh, uh, uh. erop nagelezen. En hij heeft zitten aarzelen, dat ligt hij wel uit of hij er een roman van zou maken. Of inderdaad een, uh, ja, een non-fictieboek. En is bij dit, uh, dit uitgekomen. Mm. He, uh, het is wel een, een beroemde uh, journalist in Engeland. Hij uh, krijgt en zo begrijp ik. Dat doet hij nu niet meer, want in Engeland is dat een groot succes, deze, ja? Uh, ja, deze rode belofte. Het is ook echt een heel erg leuk boek om te lezen. Wel een journalist van uh, Rupert Murdoch's krant, hè, de Sunday Times. Uh, uh, nou, dat kunnen we, als, hij, als hij zulke boeken schrijft, dan vergeet ik uh, vergeet Ja, niet. Ja, hij heeft het ook elkaar <laughs> verzonnen, dus dat klopt wel een beetje, toch? <laughs> Oké. Okay. Ja, het is heel hè? fictie, non-fictie. Ja. Uh, nee, waar ik hem dus heel erg om bewonder is dat in het hoofdkuip van personages. Koko, mm. kon dat nog helemaal niet? Bij Koko moet je erg lachen om die alwetende verteller en om mm. het decor en om hoe die, die Russische steden neerzet. Uh, dat is natuurlijk een typische 21e eeuwse uh, moderne, uh, romanschrijftechniek. En volgens mij is de meester van die techniek, degene die dit op het moment het beste beheerst, Ellen uh, Hollinghurst. Dat is je klapstuk. Dat is mijn klapstuk. Ja, dit is als je de vakantiekoffer klaar heb staan en er zit nog ruimte in, dan neem je dit boek mee. Het is uh, ook lekker dik, hè? 500 bladzijden bijna. Het uh, ideale strandboek. En, ja, het is echt het... Ja, het is, en ook nog, dat als de mensen die om je heen zitten kijken... nou, nou, hè? meneer of mevrouw is niet van de straat. Hè? Want het is een oud boekerprijswinner. Ja, daar, daar gaat het om, hè? <laughs> nee, maar je geniet... Daarom neem ik altijd hele dikke boeken mee op vakantie. <laughs> ja, nou ja, je geniet, hè? dus het is echt heerlijk om te lezen. Het is een nadeel lezen. van de e-reader, dat, dat niemand meer kan zien... Uh, als je op zijn dat... computer zit, dat het boek zo maar dik de is. de e-reader, dat wordt... Dat is ook maar uh, nou, ja, marginaal hoor, die Ja, nou, dus. En die Hollinghurst had tot voor kort of tot voor dit boek uh, één bezwaar eigenlijk. Dat heeft John Updijk een keer geformuleerd. Want het is een echte. Uh, het was in ieder geval een echte gay writer. Uh, Updijk schreef, ik vind het een prachtig schrijven. Het is heerlijk hoor die boeken. Maar er, komt, er komen alleen maar homoseksuele mannen in voor. En af en toe een glim van een verdwaalde zus of een moeder die, die er ook niks mee te maken heeft. Of, uh, hè, maar, uh, dus Updijk, een beetje een beetje tuttige man misschien, durfde zo'n ja. boek eigenlijk in de trein niet te lezen. Want dan dachten ze misschien dat Updike. Uh, uh, homo was. Of van zo. die Hollinghurst? Ja, die, die Hollinghurst is ook homo. Ook al ik wel. Is die oud al eigenlijk? Is ja, een jaar of 60 of zo, oh. dat valt wel mee. Okay. Ik heb een keer met hem uh, gedineerd. En? Uh, een hele leuke man. <laughs> Toen had hij de boekenprijs net gewonnen. Dus okay. dat zou ook, zou ook, ook leuk zijn. Maar, goed. Ja. Uh, maar als je dat bezwaar hebt, dan uh, ja. valt het weg door dit boek. Want uh, de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt nu ingenomen door een uh, mevrouw. Daphne heet ze. Uh. En uh, wij volgen haar vanaf, uh, uh, vanaf haar zestiende. Dan zitten we in 1913 uh, tot aan haar tachtigste, zo'n beetje. Dan zitten we in 2008. Hè. Dus zij is uh, het leidende personage in het boek. En hij beschrijft aan de hand van haar uh, uh, die hele eeuw. En, uh, nou ja, het, het blijft wel Hollinghurst, dus het moet voor hem ook wel een beetje leuk blijven. Uh, zij wordt verliefd op een man. En dat is natuurlijk eigenlijk weer een man die meer van de herenliefde is. Dus dat is, uh, ja. Die gaat dood in de, in de Eerste Wereldoorlog... Aan het front. Die heeft een heel matig gedicht geschreven. Maar Churchill citeert dat gedicht in de Times. En dan wordt zo'n warpoet. Dus, dat, dus die man wordt een icoon. En dat gedicht dat wordt op scholen in Engeland gelezen. Dat is een beetje gebaseerd op Rupert, Rupert Brooke. Dat is zo'n warpoet die dat gedaan heeft. Uh, en de hele tijd krijg je dat gedicht ook niet te lezen. Dus je denkt, dat zal heel wat zijn. En een van de grappen van het boek is, en dat kan ik wel weggeven... is dat het een heel matig gedicht is. Mm. En dat, dat zie je ook in het boek zie je dat veranderen. Dus in het begin is het nog onze grote oorlogsheld. En ook een hetero. En is niks, hè, geen vlekje aan te ontdekken. En geleidelijk aan, in die honderden bladzijden... wordt dat beeld bijgesteld. En aan het eind van het boek is niks meer zoals het uh, aanvankelijk was. En dat doet hij, doet hij, dat doet hij uh, verbluffend, uh, verbluffend knap. Uh, en de broer van die Daphne, als we het allemaal nog kunnen volgen, ja, dan is niet zoveel ja, personages. Hij wordt verliefd op die jongen, maar die gaan nou, die overleden. En, heeft, en die moest heeft hij de rest een, van zijn leven op een houtje bijten dan? Nee, die oh. heeft, die heeft als, als student met die, met die, met die overleden hmm. dichter, heeft hij een soort uh, een relatie gehad in de tuin van die mensen, in dat grote landhuis. Dat wordt allemaal heel erg feeriek uh, uh, beschreven. En uh, zo'n tien jaar na de. Na de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog voor de Engelsen... Uh, komt, uh, komt die George in het huis van die dichter... en er is een soort monument voor die man mm. ingericht. Hè? Dat mm. is, uh, de, de heilige verklaring is al helemaal begonnen. En dat doet die uh, Hollinghurst als geen ander. Daarom zal ik hem zo te prijzen. Uh, dan kruipen we in het hoofd van onze George, hè, van de jongen. Mm -hmm. En die is inmiddels getrouwd met een vrouw. Hè? Dat, uh, ja, we hebben het ja. over begin 20e eeuw. Ja. Uh, en dan uh, staat hij daar en dan staat er dit... Uh, het was afschuwelijk dat Cecil, dat is die dichter, eh, dood was. Hij was in tal van opzichten geweldig geweest. En wie weet wat hij uiteindelijk niet had kunnen betekenen voor de Engelse poëzie. Toch was het een onlogenbaar feit dat er maanden voorbij gingen zonder dat hij aan hem dacht. Als Cecil nog had geleefd, dan zou hij getrouwd zijn. Had hij geërfd en voortdurend kinderen verwekt... Het zou vreemd zijn geweest om in een middeleeuwse salon... op het haardkleed te hebben gestaan met Sir Cecil... in een zinloze ontkenning van een krankzinnige homoseksuele verleden. Was het wel een verleden? Het waren een paar maanden. Het was een moment... En zou er dan nog een moment zijn geweest op een avond in de studeerkamer, die nu ongetwijfeld het domein van Cecil zou zijn, zoals ooit van zijn vader, een instinctieve overgave aan de oude hartstocht, George Kaal en professorachtig, Cecil afgetopt en getekend? Was hartstocht sterker dan dergelijke veranderingen? Het tafereel was bizar. Zette hij zijn bril af? Misschien was Cecil inmiddels ook brildragend, een monocle die tussen hen inviel op het moment dat hun lippen elkaar naderden. Alleen jonge mannen kuste, en zelfs dan nog niet vaak. Hij zag het charmante, bezorgde gezicht. Raffle Roll voor zich. Nou, wat mooi is, is dat hij het homoseksuele leven, homoseksuele leven afsweert... in één alinea. En aan het eind van die alinea gaan ze gedachten uit... naar de jonge man die het huis net betreedt. Ja. Uh, dat, dat wordt hier prachtig uh, uh, neergezet. En dat kan die Hollingers als geen ander... al die personages leer je van binnenuit kennen. Kind van een vreemde. Goed, Kind van een vreemde. Uh, dit zijn dus de boeken van Arie Storm. Het 260, die... Uh... Er uh, staan al die titels op. Als u dat nog even wilt lezen, kunt u daar terecht. En natuurlijk ook op onze website. Dankjewel, uh, Ari. We ja, gaan uh, naar de strand met Hollinghurst. Ja. Ja. I'm gonna find them off. A 7-nation army couldn't know me. Zangers, die bestaan ook Ben Loncle Soul. Dus Ben de Soul-oom eigenlijk. Het nummer heette Seven Nation Army. En we gaan door met literatuur. Een manuscript van de Engelse schrijfster Jane Austen... bracht deze week bij een veiling in Londen... het astronomische bedrag op van 1,1 miljoen euro. En het gaat om een inkompleet werk dat na Austens dood in 1817... alsnog werd gepubliceerd met de titel The Watsons. Voor zover bekend is dit haar oudste manuscript... Austin schreef boeken als Pride and Prejudice en Sense and Cele Sensibility... en is vooral onder vrouwelijke lezers nog steeds razend populair. En dat verklaart misschien ook de hoogte van het bedrag voor het manuscript... dat werd neergeteld, want uh, Veilinghuis Sosabies... ...was uitgegaan van een bedrag tussen de 200.000 en 300.000 euro... met weer dus 1,1 miljoen. Over de populariteit van Jane Austen gaan we praten met Austen-kenner Eva Overman. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, is inmiddels bekend wie dit uh, manuscript gekocht heeft? Ja, zeker. Het zijn uh, de Bodleian Libraries of Oxford hebben het uh, aanweten te schaffen. Die hebben een hoop geld in kan. Ja, ze hebben een uh, groot bedrag gekregen van de National Memorial Fund... ...en uh, ze hebben een aantal sponsors uh, gevonden die het grote bedrag uh, hebben gesteund. Want ik begreep dat er dus op een gegeven moment echt een paar mensen waren... die bleven tegen elkaar opbieden. En daarom is die prijs zo enorm opgedreven. Ja, het is enorm opgedreven. Het was ook op zekere zin wel, uh, wel te verwachten. Het was een, het laatste manuscript dat nog in uh, particulier bezit was. Um, en uh, de, ik denk dat een aantal uh, instanties erachteraan zitten. Ik denk onder andere de Morgan Library in uh, New York... Maar het is nu dus in Engeland gebleven. Het is in Engeland gebleven. Tot nou. grote blijdschap van de Engelsen ja. hebben begrepen. Ja. En, en wie had het aangeboden? Uh, Sir Peter Michael. Wie die ken ik niet hoor. Dat is een uh, goede vraag. Ik heb zelf nog even nagezocht. Maar er valt moeilijk uh, wat informatie over te vinden helaas. Want hoe komt hij er weer aan? Hij heeft het gekocht van uh, de Royal British um, Railways. Uh, die, het, uh, die het toen uh, als een hele goede investering eigenlijk hebben aangeschaft. Dat klopt. Je weet natuurlijk niet van hoeveel hij het gekocht heeft. Maar. Ja, uh, het is, uh, het is, hij heeft het ook via Sotheby's uh, verkregen. En hij heeft er toen 90.000 pond voor neergezet. Waar gaat het over de Watsons? Dat is niet zo'n bekend werk van haar. Uh, nee, nee, ze heeft het uh, geschreven tussen eigenlijk twee um, uh, periodes in. Her, een beetje waar de jongere periode en uh, de volwassene periode, om het zo maar te zeggen. Het gaat over een meisje die wordt opgenomen door een, uh, een rijke familie. Uh, maar na 14 jaar de omstandigheden toch weer terug moet naar haar eigen gezin... die uh, veel minder geld hebben en veel minder sociaal aanzien. Uh, haar vader ligt op sterven van het meisje. En haar zussen zijn nu heel desperaat op zoek naar uh, mannen... Want zodra die vader overlijdt, hebben ze echt een groot probleem financieel gezien. En dat is de situatie waar dit meisje er toch een beetje anders is opgevoed in terugkomt. Het is een bekend thema, hè? Ja, ja zeker. <laughs> Vrouwen die mannen te pakken moeten zien te krijgen. Ik weet niet of uh, de heer... Nou ja, hij kent het werk van Jan Olsen natuurlijk wel. Ja, ik ben bewonderaar. Ja. ja. Oh, gelukkig. <laughs> en het gaat heel vaak over mannen die ze te pakken moeten krijgen. En dat is juist zo, zo, zo triest aan voldoen. En het werk is nooit helemaal... Afgemaakt hè? Weet nee, je nee, ze heeft het nooit voltooid. Uh, ze heeft zelf niet toegelicht waarom dat is. Er wordt natuurlijk wel druk over gespeculeerd. Um, een aanname is dat het uh, een beetje te autobiografisch was eigenlijk. Um, het was een, ze schreef het op een moment dat het zelf niet zo goed ging met familie Olsten. Haar vader overleed in die periode en dat hij had hele ernstige gevolgen voor het gezin Olsten. Mm. Um, het was ook uh, dat ze schreef het eigenlijk op een leeftijd dat ze zelf. Ja, ze was 27 en de tijd begon toch wel wat te dringen. En de vraag voor haar was toen een beetje... ga ik trouwen uit uh, veiligheid uit, uh, of... of Doe ik dat toch niet. Ze heeft het nooit gedaan, hè? Ze heeft het niet gedaan. Ze nee. heeft wel een aanzoek gehad, maar dat heeft ze toch uh, weer afgeslagen uiteindelijk. Ze is als oude vrijster uh, overleden ja. op 41-jarige leeftijd. Ja. Uh, maar wat is nou de verklaring voor het, het is wel goed voor de literatuur hm. trouwens? Want ze is in de kanon natuurlijk. Hm. Wat is de verklaring voor het feit dat mensen een, een organisatie zoveel geld over heeft voor dit manuscript? Ik denk dat er wel meerdere redenen voor. Het, het eerste is wat ik zei. Er zijn heel weinig uh, manuscripten van Olsen bewaard gebleven. Mm -hmm. uh, ze, van haar grote werken niet. Dus Pride and Prejudice, Sense and Sensibility allemaal niet. Dus je mag eigenlijk aan je handen knijpen... op het moment dat je zo'n manuscript te pakken hebt. Um, daarbij is het, en wordt het gezien als een belangrijk overgangswerk. Tussen de jonge periode en de latere periode. Um, maar... Um, er is natuurlijk ook een, een ongekende austin populariteit En als je kijkt naar het verschil tussen bedragen die eerder zijn betaald voor, voor haar handschriften en wat er nu wordt betaald, dat verschil is echt zo ongelooflijk groot. Ja, die austin Mania, hè, zoals ze dat daar noemen. Ja. Uh, ze, ook in Nederland, hè? Ja. er is hier zelfs een Nederlandse afdeling van de Jane Austen Society. Ja. Wat doet die? Wat doet zo'n club? Nou, ze hebben ten doel om uh, het werk en het leven en uh, de tijd van Austen wat meer bekendheid te geven hier in Nederland. En dat doen ze onder andere door. Uh, lezingen te organiseren en, en uh, artikelen te publiceren. Maar ook door bijvoorbeeld dansworkshops te geven... van de tijd van Olsten. Uh, Picknicks te organiseren in kledij. Die, die kleding maken ze ook. Uh, te, ben je net? Ja, nee, ik heb wel uh, een artikel gepubliceerd. Uh. Maar goed, dan denk ik, ja, de Engelse 19e eeuw... waarom hebben wij hier niet een club die zich uitdost in Eline jurken <lacht> of zo? Nou, je een Boomans, uh, genootschap. <lacht> <lacht> dat is niet 19e eeuw. Maar nee, nee, maar goed, daar, <lacht> wij hebben toch ook fantastische heldinnen. Ja, uh, het is wel, Eline uh, Veren uh, eindigt natuurlijk wel... een beetje tragischer nee. dan de meeste Olsten vriendinnen... Dus dat, dat, nee, maar bij wijze dus, van spreken. Ja. Um, ja, het heeft denk ik deels te maken gewoon met een, een goede promotie vanuit uh, Engeland. Natuurlijk de, de films en de series die ze hebben gemaakt... Uh, voor, voor een budget waar je u tegen zegt... Uh, heeft natuurlijk heel veel bijgedragen aan de bekendheid van haar werk. Ja. Het is misschien voor ons ook een beetje wat exotischer. Engeland is toch een ander land dan Nederland. Uh, dus je kan er toch wat andere dingen in zien. Je denkt dat meer mensen de film zien dan het boek... Lezen. Ja, naar grote waarschijnlijkheid wel. Nou ja, wij ja, vinden die, die, die boeken leuk, hè? gezellig ook. Hè? Wel die, die beetje ongevaarlijke verhalen inwezen. Maar ik denk dat het in die tijd zelf, eind 18e, begin 19e eeuw... totaal anders werd ervaren. Hè? Ja, absoluut. Sowieso. Het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo'n veilige tijd geweest. Want je hebt net de Franse revolutie natuurlijk gehad. En de oorlog met Napoleon zijn in volle gang. Daarom zie je ook al die officieren in Oosten waar die meisjes zich op kunnen werpen. Dat zit er al in. Maar ook het thema van Olsten, dat die die jacht op mannen... wat wij nu misschien beetje grappig vinden of zien als een spelletje dat was daar echt uh, nou dat was dat was niet zo grappig is het blasfemisch om te zeggen dat het de Sex in the city van zijn tijd was um... Ja, het, is, het heeft wel echt een andere inslag. Die, die vrouwen daar, dat was echt bittere ergens om een man te krijgen. Want je was ontzettend afhankelijk. Nou, die dames in New York, die jagen zich ook surfen, en vinden niks. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat is, uh, dat is ook zeker interessant om te zien. Omdat je in die tijd van Olsten, was je eigenlijk als vrouw, had je gewoon heel weinig mogelijkheden. En moest je bijna wel een man vinden om überhaupt uh, nog iets te kunnen in die tijd. En je zou zeggen dat dat nu toch anders is. Dus het is interessant dat dat thema wel steeds bewaard is gebleven zij werd in die tijd ook bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld de neiging om te zeggen, nou bijvoorbeeld de Bruntenzusjes dat is een beetje allemaal zo'n beetje ongeveer hetzelfde, maar dat is dus ook niet zo dat waren toen enorme tegenstellingen die wij eigenlijk niet meer zien nu ja, dat heeft ook te maken met de manier waarop Olsten nu gepromoot wordt, maar inderdaad de zusjes waren veel meer van het gevoel en sensitiviteit, en wat Olsten er eigenlijk tegenover stelde, en dat is het leuke van Olsten was daar eigenlijk juist een hele grote nuchterheid en een sarcasme, en ik wil bij en dan zeg ik qua aardigheid die er in die boeken zit... die je echt niet vindt in die, in die uh, Susjes Bronte. En ze geeft ook een heel ander beeld van hoe vrouwen zouden moeten zijn... hoe ze zich zouden moeten gedragen. Uh, en geeft bijna een handleiding voor, voor, uh, voor vrouwen hoe dat te doen. Maar krijg je uit die films, als je dus alleen naar die films gaat... krijg je dan een reëel beeld van haar opvattingen... Um, want die films die, die, die veranderen natuurlijk ook toch regelmatig uh, van alles. Ja, dat is denk ik ook bijna niet te vermijden. Omdat een aantal zaken die in Olstens tijd heel relevant waren... en heel logisch voor ons gewoon niet meer zo zijn. Dus ik snap ook wel dat het verandert. Ik denk dat een aantal dingen wel hetzelfde blijft. Want ik denk dat het toch wel Kun een soort... je eens een voorbeeld geven van hoe dat is aangepast dan? Ja, je ja, zijn heel, een, hele boel, een heleboel mooie voorbeelden. Eentje daarvan is Mansfield Park. Dat is een problematisch boek van Olstens. De hoofdpersonage is, is niet zo aantrekkelijk voor ons. Een beetje muizig. Een beetje Fanny Price mm -hmm. inderdaad, teruggetrokken. Um, en je ziet dat in de verfilmingen, onder andere van Patricia Rosema... veranderd zij in een soort uh, feministe die ook schrijft... en die heel erg uitgesproken is, en best wel sexy ook. Um, en echt echte personage van het zo totaal... maar daarmee ook wel de normen en waarden die Olsten meegaf... van hoe vrouwen zich moesten gedragen en uh, moesten zijn. Um, maar tegelijkertijd wordt er wel weer een handwoord gegeven voor de vrouwen van nu... Uh, van hoe je als vrouw wordt gedragen. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel enigszins bewaard blijft wat Oosten wil zeggen. Dus die Fanny Price is eigenlijk in dat in boek gewoon een saaie muis. Ja, ja. Een, een... Die uiteindelijk ja. wel uh, de man krijgt die ze wil hebben. Dus laten we zeggen, saaie muisigheid wordt in dat boek beloond. Maar daar kon je dus met een verfilmen, kan je daar niet mee aankomen met zo'n personage? Is dat het? Ja, echt, het zou verschrikkelijk zijn, denk ik. Een, een, een docent van mij noemde dat vroeger heel mooi, die noemde haar een beetje een kwezel, de hoofdpersonage van dat mm -hmm. boek. Um, ja, die eigenschap die zij heeft, dat zouden wij nu gewoon niet meer herkennen. Um, en werd in die tijd op... wel hoog aangeslagen? Ja, ja zeker de ols. Je ziet dat zeker in haar latere werk, dat vrouwen die eigenlijk moreel juist heel hoog staan, dat die worden beloond met, met de juiste man. Maar ze moeten daar wel een beetje op wachten. Um, want helaas zitten ze vaak in een positie waarop ze zelf niet zoveel kunnen. Dus ze moeten een beetje wachten tot die man zelf ontdekt: van, oh ja, waarom ben jij zo gefascineerd en... door haar werk? Ik denk juist uh, door de, de scherpte uh, en het sarcasme dat, dat uh, Olsen zo gebruikt. Is ze rebels? Um, in zekere zin, maar wel binnen bepaalde kaders, zou ik willen zeggen. Ze geeft wel een ander beeld van vrouwen. Maar ze is um, wat minder uitgesproken, denk ik... dan andere feministische schrijfsters in haar tijd. Um, maar het, het leuke ervan is dat, dat heel veel uitspraken die ze doet... dat zie je ook bijvoorbeeld in films als Bridget Jones en Clueless... die nu wat uh, uh, zijn, adaptaties zijn... Dat sommige zinnen bijna letterlijk nog overgenomen kunnen worden. En dat, dat vind ik fantastisch. Het blijft zo scherp. Uh, het geeft zo'n mooi beeld van hoe mensen en maatschappijen maatschappij in elkaar zitten. En dat fascineert me heel erg. En werd ze in haar eigen tijd ook heel erg gewaardeerd? Uh, in zekere mate. Ze, ze had wel enige bekendheid. En haar boeken werden wel uh, redelijk gewaardeerd. Die van andere schrijfsters uh, misschien nog wat meer toen de tijd. Werd ook door mannen toen, uh, toen uh, veel gelezen. Het is heel grappig. Nu niet meer dan? Minder, denk ik. En dat heeft te maken, denk ik, met marketing. Uh, de om vrouwen de lezen teams. veel meer, toch? Ook. Ja, ook, ook dat. Dus het is ook wel logisch natuurlijk dat het wordt afgestemd op het publiek... waarvan je weet, daar zal het goed aan verkopen. Um, maar ik denk wel dat, dat de roze kaften van de boeken... en het feit dat zo'n BBC-serie start met een borduurpatroontje... Uh, dat dat mannen enigszins wel kan afschrikken om zo'n boek ter hand te nemen. Hmm. Nou, kijk eens naar jezelf. Ja, nou, dat klopt. Ja. Nou, ja, ik weet niet of het daardoor ligt, door het borduurwerkje, maar ik nee. eh, heb niets van haar gelezen. Nee. Ik, nu meteen nou, ik zou dat zeggen, met Ellen Hollinghurst, de koffer. Ja, nee, zeker. En, ja. en Eva, do, waar, welk boek, waar moet hij dan mee beginnen? Want hij kan het lekker in de oorspronkelijke taal lezen. Oh, dat is heerlijk. Mm. He? Dan oh. zou ik zeggen, begin lekker bij de eerdere werken. Bijvoorbeeld bij Pride and Prejudice of uh, Northanger Abbey. Die zijn wat vrolijker van toon. Uh, en, en wat makkelijk om in te komen. Ja, dan wel weer al gezien op televisie. Dat vind ik altijd zo naar, Als je het al gezien hebt en je moet het dan terug gaan lezen. Maar... Nou, ik denk dat dat niet zo het is. Juist, ik vind het juist wel leuk. Je kan dan heel goed zien wat er veranderd is in de nieuwe, uh, de nieuwe versies. Ja. Wat er hetzelfde is gebleven en wat het ook zegt over natuurlijk onze tijd. Is er nog een ander manuscript op de markt binnenkort? Ja. Uh, van Austin uh, niet, dit was echt het laatste. Dit was het. En verder is alles in, instituten, in bezit van instituten nu. Veilig opgeborgen. Ja. E, dat is misschien wel goed ook, of niet? Nou zeker, want ze, ze maken het ook publiek. Hè? Er is een site uh, waar al deze manuscripten op uh, uh, gepubliceerd worden. Ja. Dus het is voor onderzoekers en het grote publiek heel mooi. Hartstikke goed, dankjewel. Uh, Eva Overman Ging hoorde u over de veiling van het manuscript van de Watsons... dat deze week het recordbedrag van 1 miljoen... Euro heeft opgebracht. Informatie kunt u nog nalezen. Teletextpagina 260 en op de website nieuwshow.nl. En Twan, wat gaan we straks nog beleven? En na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren... naar het politieke programma van de Tros. Kamerbreed, met daarin te gast. De oud-VVD-minister voor Vreemdelingen, Zaken en Integratie... en de oprichter van Trots op Nederland. Rita Verdonk. Dat zometeen. En tot ja. volgende week, zeg tegen jou, Miek. Want ja. ik was er alleen vandaag. Ja, maar ik ben er volgende week niet. Oh, nou, dan, wie dan wel? Is, dan, dan is Peter de Bie hier. Heel goed. En dan presenteer je samen met Daphne Buntkoek. Dat is ook interessant. Mooi weekend. Jo. Aan het einde van elke Radio 1 toerdag. En al eens langs de lijn met de avondetappe. Wat gebeurt er allemaal met je? Ja, uh, het is een hele hectiek. Met een terugblik op de koers van de dag. Wat hebben ze er een uh, lange etappe van gemaakt deze mannen? Het wel en nee van de Nederlandse renners. Het is wel gewoon echt toe heel raar uit. Ja. En de analyse van wielrenner Henk Lubberding. Ten eerste heb ik gigantisch genoten van de finale. Aan het einde van elke toerdag om 10 uur.